Griepalarm! Bij Kruidvat vind je alles om je griep- en verkoudheidsklachten te verlichten. Beter ga je naar Kruidvat. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Drukte bij de Iraanse ambassade in Den Haag. Daar vierden zo'n 200 mensen de dood van Ayatollah Khamenei, de geestelijke leider van Iran... Op de Dam in Amsterdam is het ook een groot feest. Daar staan mensen te dansen en te klappen. Sommigen hebben protestborden bij zich met teksten als weg met de islam. Intussen is er weer een grote naam gedood in Iran. Het is oud-president Ahmadinejad, melden Iraanse media. Hij zou om het leven zijn gekomen bij een luchtaanval op Teheran van Amerika en Israël. Ahmadinejad werd in 2005 president en bleef dat acht jaar. Hij stond in het Westen bekend als hardliner.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 Het Radio Veronica Verkeer dan door Meester. Op dit moment worden er zeven vertragingen gemeld. Totale lengte 11 kilometer. Dit zijn ze vanaf 9 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A1, Hengelo-Osnabruk tussen de Lutte en Duitsland. Daar doe je er op dit moment 9 minuten langer over. A2, Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Daar word je omgeleid. De hoofdrijbaan is daar dicht en je doet er 9 minuten langer over. En de A12, arnhem oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Door grenscontroles dus een vertraging daarvan 14 minuten. De laatste... A76, geleend Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland. Door grenscontroles, daar een vertraging van 11 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl. Van ZZPR tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl Ja, lieve mensen. Fuck dat voordeel en scoor die select deal. Alleen vandaag. Onder andere baby slaapzakken en autostoeltjes van Jorlijn en Maxico. Zie nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle select deals bij bol.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 Dennis Hubei. Dit is Veronica. 80's Only. En een sensatie was het. In excess en de new sensation. En Thijs die zegt erover via de radio. Veroenica heeft lekker aan het werk. Gaat prima zo met de radio aan. Niemand op kantoor. Ik ben zo'n beetje als enige. Dus uh, draai nog even wat lekkere muziek. Van onder andere Bruce Springsteen zometeen gaat goed komen. Thijs, ga ik voor je draaien. Verder ook onderweg. Klein kerst over de muur. Staat voor je klaar. Hoor je zo meteen. Eerst even een klein dansje met Denise Williams. Let's hear it for the boy. Het is fijn rood.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 bij de Gedechnisch Kirchje, soms op het Alexanderplein. Radio Veronica, join the club. Veronica. De beste muziek, oh, heerlijk. Alle tijden. Radio Veronica. Blijft een dijk van een liedje dit, hè? Born in the USA hoorde je tijdens de beste ethisch hier bij Radio Veronica. En ik draaide ook nog uh, Kleino Kerst en over de muur. En daarover zegt uh, Katelijnen. een van de allermooiste liedjes ooit gemaakt. En uh, dat is inderdaad wel het geval. Dus in ieder geval een van de allermooiste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Heerlijk, je hem hier tijdens dit weekend, waarin je altijd alleen maar de beste ethisch hoort, want dat is namelijk elk weekend het geval. En uh, zometeen onder andere Stevie Nicks, The Edge of 17. en ook op speciaal verzoek onderweg Clarence Clemens en Jackson Brown en You're a Friend of Mine, eerst deze van Ready for the World. Dit is Sheila bij Veronica.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 Op dit moment wisselen zon en wolken elkaar af. Er kan wat regen vallen. Komende nacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 7 graden. En vanaf morgen gaan de temperaturen omhoog. Schijnt de zon volop. Het wordt morgenmiddag zeer zacht met 13 tot 17 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En nu. Dennis Hoube. Met de beste muziek aller tijden. Dit is weer. 80s only. Natuurlijk vooral bekend geworden als de frontvrouw van Fleetwood Mac. Maar solo kost er ook wat van en het kan ze nog steeds. Stevie Nicks... En een waanzinnig liedje. The Edge of Seventeen hoorde je bij Veronica. En daarvoor Clarence Clemens en Jackson Brown. You're a friend of mine. Heerlijk. De beste eties bij Radio Veronica. Op speciaal verzoek van Marcel Kuiper. Die zei um, een tijdje niet meer gehoord. En ik zou hem heel graag weer eens willen horen. En hij is ook hartstikke fantastisch. Marcel dankjewel. Hij is trouwens op dit moment aan het klussen in de garage. En hij zegt de speaker staan net iets te hard aan. Maar ach, de buren zijn toch niet thuis. Dus wat maakt het uit. Zo meteen hier. Crowded House. Into Temptations staat voor je klaar. Eerst deze. Deze van Nick Kershaw. Dit is The Riddle bij Veronica. Zondag tussen tien en zes draaien Maurice en Dennis de beste eties. Ethies. Op Radio Veronica. You opened up your door. I couldn't believe my love. You and your new blue dress. taking away my breath, the cradle is soft and warm, I couldn't do me no harm. Mount to betrayal sentences all my own, and the price is to watch it fail as I turn to go, you look at me for half a second. With an open invitation for me to go into temptation, knowing full well the earth will rebel into temptation, safe in.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 Radio Veronica met Neil Finn en Crowded House en The Temptation. En Jordan, Nick Kershaw en The Riddle. Dit is Radio Veronica, de beste ethisch Asia onderweg, here of the moment, hoor je zometeen... na deze heerlijke zomerse en vrolijke Ticento. Dit is Mattia Bazaar. side